Hele, hele, hele goede morgen! Zoord heeft het voor de bestuk. Dit is zie.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 Ja, de, je, hoort, uh, je moet nu zo een papierwinkel inleveren met uh, bijbehorende tekeningen en uh, nou, alles en nog wat. Maar het, uh, het, het staat het weer. Het staat weer en we snappen dat het moet en uh, we doen het uh, met passie, en beleving. Dus dan komt het altijd wel goed. Oké, okay, nou de vergunning is binnen, dat, uh, ja. dat is al heel wat. <laughs> um, moet ik de vak nog uithangen om vier uur s nachts? Je mag hem uithangen, natuurlijk. Maar geen taart. De taarten worden niet meer uitgedeeld. Die worden niet meer uitgedeeld. Uh, kijk, we hebben het toen ooit in het leven geroepen... om zandwoorden uh, kleurrijker te maken met vlaggen... En, uh, en inderdaad hoe mensen hun huis zouden gaan versieren. Maar als je ieder jaar eigenlijk de taarten bij dezelfde huizen staat af te leveren... Ja, dan wordt het eigenlijk niet leuk geen meer. Een taart gezien? <laughs> nee, maar dat, dat heeft andere oorzaken. Oh, oh, die heb ik van Ernst ook al eens gehoord. dezelfde opmerking. <laughs>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 We hopen het. Want, uh, om half tien doen... al in de wachtrij zitten. Ja, we hopen. Want we gaan natuurlijk uh, op een ander tijdstip zitten. Uh, en we, we hebben natuurlijk met de, met de oudere Zandwoorders te maken. En uh, we hopen dat hun uh, de, iets vroeger in bed uitkomen. Om een geweldige dag te hebben. Want daar zit nog een aansluitend programma vast. Ja. Maar daar gaan we, we komen gaan we zo. Ja, ik, ik maar kom ik heb voor... in ieder geval genoemd dat ze 28 en 29 april tussen 10 en 12 kunnen bellen. naar 023 573 9272. We gaan het uh, zo nog even daar, we uh, herhalen het gewoon nog een keertje. Tuurlijk. We want, zitten ernaar uh, toch. Ik, ik, ik, ik ga daar niet heen, want ik doe andere dingen. <laughs> meer. Maar ik steek mijn neus wel eens onder de deur en dan vind ik het altijd zo'n leuk gezicht. Die ja, hele hut zit vol en iedereen heeft de grootste lol. Iedereen naar z'n Ja, ja. Dat, is, dat is leuk. Maar dat is op de Koningsdag hetzelfde verhaal. Dat, uh, als je ziet ja. ook alleen maar blij gezichten en uh, vooral de kinderen die daar... met. Ja, de, de, de... Koningsdag uh, beginnen we natuurlijk vroeg. Ja.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 Daar uh, is om half tien de ontvangst van, uh, van allerlei mensen. Ja. Uh, iedereen die een lintje heeft, die mag komen, uh, de, de raad mag komen, noem maar op. Um, dan maakt men zich ook klaar voor het zingen. Ja. Um, tien uur, half elf. Uh, nou, de officiële opening uh, half elf. Maar daarvoor is al de demonstratie van o ja.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 Ondertussen, want uh, om acht uur s ochtends begint de opbouw van de kinderspelen. Dan lopen al vele vrijwilligers, vrijwilligers in hun nieuwe jasje. Although al dan uh, komen <laughs> om naar de officiële opening te gaan. En dan, ja, uh, ja, ja. dan lopen we aan die kussens te ploeteren en te trekken om dit allemaal uh, klaar te zetten. En wat ja, uh, dat, daar zijn dat vergeet ook mensen, maar er zijn op de achtergrond al heel veel vrijwilligers daarmee met bezig. Ja, nou ook over die, uh, die, uh, die kinderspelen.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 Uh, de, maar de, en de, de... DJ Barda ja DJ Barda en Bem ja. dat zijn twee zangeressen nou ja, we gaan dat zien ik ken ze niet het wordt vrolijk ik weet niet of Jelmer je ze kent heb je een steekje van Yolmer nee? nou, dan dan is dat de verrassing voor die dag precies uh, dan sluiten jullie dat om negen uh, uur af ja rust in de tent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 de mensen online te verbinden in coronatijd. En, en nu doen we dat eigenlijk ook door middel van een uh, fysieke verbinding... en dat doen we door wat kleine rand... of kleiner, moet ik uh, niet zeggen. Maar, uh, wat randevenementen. Jelme begint tegelijk te lachen. Ja, Jelme weet hij waar hij is ingestapt. Dus, ja. ja, ja. ik, ik weet hoe klein het is. Ja, ja inderdaad. En uh, ja, die randevenementen maken, maken Insight wel wat dichter bij de mens. En dat...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 Be walking round a zoo with the sun shining down over me and you, and there'll be.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 Ik zat in Aardehout op school op het heuveltje. En dan fietste ik ochtends altijd langs de Shop Rijwelshop. De Zandvoort slaan. dat vond ik zo'n leuk winkeltje. En daar is het eigenlijk mee begonnen. En ik was natuurlijk zelf thuis ook al aan het sleutelen. Aan brommetjes en aan fietsen. Nee, het fietsen. Dus een beetje autodidact. Uh... Ja, een beetje technisch aangelegen. En ook... Want je bent ja. ooit begonnen op de Tolweg dan. Ja, dat klopt. Het was in 1997. 1 april 1997. Geen, geen grapje. Geen grap. nee, is een grapje. Nee, geen grapje.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 Hey, ik heb er wel achter, want ik heb beneden in de werkplaats, heb ik een, een kruk staan die, die meerijdt. Dus, dus ja. ik, ik sta niet de hele dag. Maar echt als je echt drukke dagen hebt en ik sta constant in de verkoop, dan merk je toch wel dat het, denk ik, wel iets zwaarder is dan dat je niet één been zou ja. hebben, zeg maar. Ja, ja. ja. ja. Nou, ik vind het echt knap. Maar um, welke is nu je best verkochte fiets?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 Turn it up.